3 uur. NPO Radio 1. Het Art Rojakers. Cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid en natuur en techniek. Als u kinderen heeft op de middelbare school, bent u bekend met deze termen. Het zijn de vier profielen waar leerlingen uit moeten kiezen sinds eind jaren 90. De keuzevakken werden afgeschaft. We zijn inmiddels bijna 20 jaar verder en nu moeten die profielen weer worden afgeschaft, als het aan docent Jasper Bekkering ligt. U hoort zo waarom na het NOS Journaal Door Megens. In de auto bezig zijn met een mobiele telefoon... als deze in de houder in het dashboard zit, is niet strafbaar. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden in beroep beslist... in een zaak rond een automobilist uit Sneek. De man werd veroordeeld tot het betalen van een boete van 239 euro... voor het aanraken van zijn telefoon die in een houder zat. Maar dat is niet strafbaar, zegt het Hof. Dat de regelgever het vasthouden van een mobiele telefoon... tijdens het rijden heeft verboden, betekent daarom niet... dat het bedienen van een mobiele telefoon tijdens het rijden niet is toegestaan als de telefoon niet wordt vastgehouden. automobilist uit Sneek is blij dat hij van de boete af is. Ik ben een blij man. Ja. <laughs> ja, als ik iets gedaan zou hebben wat strafbaar was, dan betaal ik het. En dit heb ik niet gedaan. Dus ja, dan ga ik dat hoogste puntje om door te gaan... Uh, om hen gelijk te krijgen. En in dit geval uh, is het gelukt. Het Openbaar Ministerie vindt dat ook het aanraken van een toestel... onder het begrip vasthouden zou moeten vallen. De OM zegt nu dat het aan de politiek is om de wet aan te passen... en blijft vinden dat afleiding in het verkeer gevaarlijk is. Een groep supporters van voetbalclub VVV wordt niet vervolgd... voor het discrimineren en beledigen van PSV-spelers. In oktober werden donkere spelers van PSV uitgescholden... toen ze het veld verlieten. En ook maakten de VVV-supporters oerwoudgeluiden. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak onderzocht... en zegt dat het strafbaar is wat er is geroepen. De OM kan alleen niet bewijzen wie dat deden. Volgens VVV zijn de daders geen vaste supporters van de Limburgse club. De club gaat ervan uit dat ze teveel hadden gedronken... en dat ze ruzie zochten. Koning Willem-Alexander heeft VVD'er Stef Blok... beëdigd als minister van Buitenlandse Zaken. Blok volgt zijn partijgenoot Zijlstra op... die vorige maand opstapte naar aanleiding van zijn leugen... over een ontmoeting met de Russische president Poetin. De politie heeft twee mannen uit Den Bosch en een Belg aangehouden... voor betrokkenheid bij een vechtpartij in de rechtbank in Den Bosch. Tijdens een rechtszitting twee weken geleden... werd een fatale schietpartij vorig jaar in Best behandeld. Nabestaanden van het slachtoffer vielen de verdachten aan. Bondscoach Ronald Koeman heeft een flink aantal nieuwe namen opgenomen... in de voorselectie van het Nederlands elftal. zijn onder andere Guus Til van AZ, Justin Kluivert van Ajax... en Steven Bergwijn van PSV. Oranje speelt eind deze maand twee oefenduels tegen Engeland en Portugal. De Belgische politie is gisteravond meerdere clubhuizen en woningen... van Hells Angels binnengevallen. Ook was er een huiszoeking in Nederland, in Zevenum. Bij de invallen zijn twaalf leden van de motorclub gearresteerd... En in totaal zijn 18 panden doorzocht, zegt correspondent Sander van Hoorn. Daar zijn inderdaad wapens aangetroffen, uh, geweren... maar ook een raketwerper, messen, kogelvrije vesten, politielogo's... drugs, geld en uh, de politie spreekt van een, een grote vangst... waarbij dus inderdaad 12 mensen nog steeds in uh, voorarrest zitten. De Belgische justitie zegt dat steeds meer motorbendes uit Nederland en Duitsland naar België uitwijken... nu zij in eigen land door politie en justitie op de hielen worden gezeten. De Zuid-Afrikaanse triatleet Mlengi Gwala heeft bij een overval bijna zijn benen verloren. Drie mannen vielen de sporter aan toen hij in de buurt van Durban aan het trainen was op de fiets. Ze trokken hem de bosjes in en begonnen met een kettingzaag in een van zijn benen te zagen. Toen de zaag vastliep begonnen ze aan zijn andere been. Uiteindelijk gingen de overvallers er vandoor. Gwala werd door een passerende automobilist naar een ziekenhuis gebracht. Waarom de overvallers het hadden voorzien op Gwalas benen is niet bekend. Hij zou deze maand meedoen aan het Nationaal Kampioenschap Triathlon. Het weer vanuit het zuiden trekt een gebied met buien over. Het is een graad of 9, op de Wadden is het wat kouder. Vanavond en vannacht klaart het op, wordt het rond het vriespunt. Morgen ook weer buien en een graad of 8. Vrijdag geregeld zon. Wijn aan met de filis. Ja, enkel fout is het nog. Okay. Op de ja, N270 deurne richting Vendraai loopt het behoorlijk vast. Tussen Vendraai en Oostrum, 2 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bezoekers aan de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij. Wist je dat je met jouw drumstijl kinderlevens kunt redden? Ruim op voor Kika. Verkoop spullen die je niet meer nodig hebt. Of koop iets moois op marktplaats.nl slash Kika. En geef zo kinderen met kanker een toekomst. Hallo, ik ben Topicus. Met mijn slimme technologie verbind ik patiënten, huisartsen en ziekenhuizen met elkaar. Handig voor mensen met diabetes, zoals David. Die dankzij onze app minder vaak naar de huisarts en het ziekenhuis hoeft. Bekijk het verhaal van David op Topicus.nl. Topicus, het IT-bedrijf met impact. Bestel nu je kozijnen en deuren bij je Profel-expert... en profiteer van 10% korting. Kijk op Profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting.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 de beste prijs voor nieuwe kozijnen bereken je nu zelf bij Creon met een C. Opmeten, online invullen, prijs. Creon Kozijnen. NTO Radio 1. Avro Tros. Na half vier de resultaten van een onderzoek... onder ruim duizend raadsleden over integriteit. De selectie van goede leden. En over de vraag wat ze eigenlijk van elkaar vinden. Gijs Rademaker van het Eén Vandaag Opiniepanel zit hier zo. En Amsterdam, wat mag het dan een verkeerschaos zijn? We hadden het erover aan het begin van de uitzending. Maar de wereld van morgen is heel anders. In de toekomst is Amsterdam namelijk een echte smart city. We praten zo met de chief innovation officer van de gemeente. Lekker innovatieve titel ook, trouwens. Nu eerst, hoe kun je als scholier nou het beste kiezen voor een profiel? HOOIAKKERS Eén Vandaag Ik zou MNO alleen aangaan als je echt iets met bedrijf wilt gaan doen ja, Ik heb een tegenkozen omdat ik eigenlijk wilde ik van misschien eens hebben of talen ja. En ik was zo goed in de wiskunde zo En ik denk dat ik de later ook eens mee ga doen er hoorden leerlingen over hun te praten. Wat gaan ze kiezen en wat niet? U heeft thuis misschien wel een twijfelende puber of nichtjes of neefjes... die de komende maanden moeten kiezen voor een profiel op de middelbare school. Wordt het natuur of maatschappij... Het is een lastige keuze en die is ook nog eens bepalend voor je toekomst. En nou blijkt uit kerstvers onderzoek dat leerlingen met een natuurprofiel... het beter doen op de universiteit. Zelfs als ze bijvoorbeeld geschiedenis gaan studeren. Onderzoeker Els van Rooij is de gast. En ook hier in de studio docent Jasper Bekkering. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Jouw pleidooi Jasper is schaf alsjeblieft die profielen af, hè? In zekere zin wel ja, want uh, die profielen die, uh, die selecteren erg voor. En zoals we al zien, uh, leerlingen met een natuurprofiel... die gaan ook heel vaak gewoon uh, niet een natuurstudie doen. Dus het is heel gek om ze dan zo erg sterk voor te selecteren. Ja. En uh, ik denk dat ook maatschappijleerlingen heel veel baat zouden hebben... bij wat meer natuurwetenschappelijk onderwijs. We gaan er ja. straks meer over praten. Eerst uh, Els uh, van Roy Je promoveert volgende week... met dit onderzoek aan de Universiteit van Groningen... Ja, klopt. Gefeliciteerd sowieso. Dank je wel. Maar eerst even terug naar de basis. Uit welke vier profielen kunnen leerlingen nu op dit moment kiezen? Nou, er zijn twee maatschappijprofielen. Cultuur en maatschappij en economie en maatschappij. Mm -hmm. En twee natuurprofielen. Natuur en gezondheid en natuur en techniek. Zou je en... dat kunnen versimpelen? Kan ik dan zeggen dat het een beetje de ene kant is de maatschappij is aan de alfa kant en de andere kant de beta kant? Alpha en gamma, en de andere kant is beta. Ja. Ja. Okay. Ja. Um, en wat is de bedoeling van die uh, profielen? Want ze zijn eind jaren negentig ingesteld. Met welk, ja, met welk idee? Uh, het doel van die profielen was juist... om de, de transitie naar de universiteit beter te maken... Dus uh, voordat die profielen waren ingevoerd, kon iedereen eigenlijk vrij zijn vakkenpakket samenstellen. Ja, dan mocht ik, ik, ben nog, ik ben een hele oude man, dat mocht <lacht> ik ook nog inderdaad. Van economie en geschiedenis en nou, noem maar op en zo. Ja, en het probleem was dan dat sommige leerlingen uh, nou ja, het zogenaamde pretpakket kozen. Dus Herkenbaar. alleen maar lichte vakken. Ja. En uh, vaak ook vakken die niet duidelijk met elkaar samenhingen. En dat gaf dan problemen voor de overgang naar de universiteit. Ja, en dus moest dat geordend worden, zal ik maar zeggen. En konden, werden er pakketten aangeboden die ja. je uh, nou ja, in ieder geval beter bij elkaar passen. Maar je ook al een bepaalde richting op konden sturen als leerling. Ja, precies. Het idee van die profielen was dat je een samenhangend pakket had dat eigenlijk al... Nou ja, in het verlengde lag van de studierichting die je later zou gaan doen. Ja, maar daarmee dwing je in zekere zin leerlingen van 14, 15... al een voorschot te nemen op de rest van hun leven. Ja, en dat is echt een issue. Je laat uh, zulke jonge kinderen eigenlijk al kiezen wat ze later willen gaan doen. En heel veel leerlingen weten dat nog niet. Ze willen profvoetballer dan... worden. Ik in ieder geval toen 14 was. <laughs> ja, precies. Maar uh, het probleem is dus... Dat je met het uh, natuurprofiel, vooral als je een dubbel natuurprofiel doet. Een dubbel natuurprofiel? Uh, dat wil zeggen dat je. of je kunt ook een, uh, een keuzevak kiezen mm -hmm. bij je profiel. Als jij bijvoorbeeld NNT kiest, dan NNT heb je. NNT is dus natuur en techniek. Natuur en techniek, dan heb je wiskunde, natuurkunde, scheikunde. Yeah. Als je dan als keuzevak biologie erbij kiest, mm -hmm. dan heb jij natuur en gezondheid en natuur en techniek. Heb je eigenlijk twee pakketten in één, zeg maar. Heb je twee pakketten in één. En daarmee kun je eigenlijk ongeveer. Elke opleiding op de universiteit doen. Mm -hmm. Maar als je dan uh, andersom kijkt. jij kunt uh, geschiedenis studeren. zonder eindexamen te hebben gedaan in geschiedenis. Dat is wonderlijk. Hetzelfde geldt voor economie en voor heel veel talen. Dus wat doe jij als jij 15 bent en je weet nog niet wat je gaat studeren? Nou, dan ga je in ieder geval dat de. En T, en zoals je al zei, kiezen. Want ja. dan kun je overal terecht. Dus Precies. je kiest voor natuur en techniek of, of een, een profiel waarmee je de meeste opleidingen, ja. vervolgopleidingen kan kiezen. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En dan Jasper Bekkering, docent filosofie. Ja. Ja, dan zitten we in één keer aan jouw brood. Want ja, die, die leerlingen die denken dus... ik ga dat pakket uh, waar, waar maatschappij leren zo in ja, die, die, die ga ik niet kiezen, want dan uh, knijp ik mijn eigen toekomst nu al af. Uh, ze zullen inderdaad veel... De, de goede leerlingen of de leerlingen die van zichzelf uit... al heel goed kunnen leren, die zullen inderdaad uh, de natuurprofielen gaan doen. Uh, omdat ze dat allemaal open willen houden. Uh, maar dat... Dat betekent ook dat heel veel leerlingen die uh, daar helemaal niet gelukkig van worden dat gaan doen. En ook een heleboel leerlingen uh, waarvoor het helemaal niet zo slim is om dat te gaan doen. Omdat uh, ze gewoon niet zo goed in zijn bijvoorbeeld? Ja, want als uh, school kan je uh, advies uitbrengen aan leerlingen om een bepaald profiel te gaan doen. Maar je kan ze niet verplichten. Dus heel veel leerlingen gaan uh, vervolgens alsnog natuur doen. Omdat ze van hun ouders bijvoorbeeld hebben gehoord. Uh, van oh ja, dan kun je alle studies gaan doen. En je, uh, ook al wil je geschiedenis gaan studeren. Misschien denk je over drie jaar er wel heel anders over. Ga nou maar natuur doen. Mm -hmm. uh, dus die druk uh, op die kinderen om natuur te gaan doen is ook heel groot. Ja, de status van zo'n pakket waar natuur in zit is nou eenmaal hoger dan een, een, ja, de andere pakketten. Ja. En dat zorgt ervoor dat, dat kinderen uh, niet goed geïnformeerd een keuze maken, eigenlijk. Of wel goed geïnformeerd, maar niet om de juiste redenen een keuze maken. Of keuze maken voor iets waar ze misschien niet per se geschikt voor zijn, maar omdat ze denken: ja, dan dat levert me voor de toekomst het meest op. Ja. ja. Dat zijn dus lastige keuzes voor veel leerlingen. Een keuze die ook nog eens verkeerd kan uitpakken. Nicole vertelt erover op haar YouTube-kanaal. In de derde klas moest ik dan ook eindelijk mijn profielkeuze inleveren. Dit vond ik echt zo verschrikkelijk. Ik kreeg echt zo het gevoel dat ik gewoon op mijn leeftijd... Gewoon, ik was toen veertien of zo... dat ik dan al moest weten wat ik later wil gaan worden. Terwijl ik nog niet eens wist welke vakken ik eigenlijk echt leuk vond. Ik wilde echt zo geen spijt krijgen van mijn keuze, dat ik later gewoon een bepaalde baan niet meer zou kunnen krijgen of zo. Nou, ik koos uiteindelijk dus voor NGNT. In het begin ging het nog wel oké, okay, maar na een tijdje werd het me echt wel te veel. Ik kon het huis ook niet meer bijhouden, mijn cijfers gingen omlaag. Ik moest dus helaas blijven zitten. Ja, Jasper Bekkering, dit ziet u dus ook als leraar. Dat alfa-leerlingen, zou ik maar zeggen, struikelen over zo'n natuurprofiel. Ja, omdat ze, ze maken de verkeerde keuze, eigenlijk gedwongen in zekere zin door de maatschappij, door ouders, door simpelweg de studiekeuzes. Terwijl ze daar niet gelukkig van worden, ze worden er niet gemotiveerd van en lopen daardoor vertraging op. Ja. En het andere nadeel is dat dat met leerlingen ook het idee krijgen... dat als ze wel CNM leuk vinden... Uh -huh, cultuur en uh, maatschappij. Cultuur en maatschappij, sorry. Ja, dat ze dan uh, een beetje een soort havist of zo zijn. Ja. Of, uh, gewoon tellen niet echt zijn. nee. nee, nee dat is dan het, het pretpakket mee. van vroeger misschien geworden. Ja, dat, dat is, uh, daar vallen ook de vakken onder... Ja. die vroeger als pretpakket werden ja. gezien. Ja. Els van Roy heeft het dus onderzocht... Toch is het ergens wel ook, hè? dit zijn de nadelen die Jasper Bekkering beschrijft... en die we ook horen dus, uh, van Nicole op haar YouTube-kanaal. Het kan te zwaar zijn. maar Het is ook wel verstandig ergens om een natuurprofiel te kiezen. Want uit uw onderzoek blijkt dat leerlingen met zo'n natuurprofiel... het beter doen op de universiteit. Ja. En zelfs als ze een, een alfa opleiding doen. Toch? Ja, ja. Hoe, hoe kan dat eigenlijk? Uh, nou ja, het eerder onderzoek blijkt dus dat, dat leerlingen met een natuurprofiel... later in het eerste jaar op de universiteit beter doen... Dus ook in opleidingen als rechten, psychologie... dus echt gewoon de gamma-opleidingen. Mm -hmm. En uh, uit mijn eigen onderzoek blijkt ook dat uh, leerlingen met een natuurprofiel... die zijn nieuwsgieriger, hebben ook meer wetenschappelijke interesse. En, Wat is de verklaring daarvoor? Nou, er zijn verschillende verklaringen voor aan te dragen. Een eerste is natuurlijk zelfselectie. Dus dat de slimmere leerlingen toch een natuurprofiel kiezen... ook omdat het meer status heeft, wordt ook als moeilijker gezien. Mm -hmm. En je houdt dus alle opties open... Yeah. Maar het kan ook zijn dat er misschien iets anders gebeurt in die natuurprofielen. Dat ze bijvoorbeeld uh, beter vaardigheden als abstract denken, kritisch denken. Dus dat je beter wordt voorbereid op een universitaire opleiding. Precies, ook omdat er in de natuurvakken veel meer raakvlakken zijn met wetenschap. Ja. Uh, leraren van een beta vak die zijn veel meer bezig met praten over wetenschap... Ook Wetenschap laten zien, leerlingen al wetenschap laten beoefenen. En dat komt bijna niet voor in bijvoorbeeld de moderne vreemde talen. Is dit er een herkenbaar verhaal, Jasper Bekkerin? Uh, nee, niet helemaal. Uh, ik, uh, ik zie eigenlijk aan de natuurkant dat je ook gewoon uh, met een boek en een, uh, en een werkboek uh, veel zitten werken in uh, voor wiskunde, voor natuurkunde, voor scheikunde. Af en toe zijn er wel proefjes, maar die proefjes uh, zijn niet bedoeld om jou te introduceren in het wetenschappelijk denken. Maar. Hmm. Uh, eigenlijk gewoon proefjes op zich. Dus ik zie eigenlijk helemaal geen groot verschil... in wetenschappelijk denken aan de ene kant en aan de andere kant. Dus het is dan toch misschien een kwestie van natuurlijke selectie. Slimmere leerlingen kiezen voor zo'n natuurprofiel. Ja, als ja. je het kan, dan ga je natuur doen eigenlijk over het algemeen. En ja. waarom zou je nou die profielen willen uh, afschaffen? Um, omdat profielen uh, zijn heel erg specialistisch. He. Je gaat natuur doen of je gaat maatschappij doen. Terwijl je leerlingen veel beter heel breed uh, kan opleiden. Um, omdat je ook ziet op universiteiten... die zijn ook heel breed in de bachelor. Dus het is heel gek om te zeggen als school... Um, we gaan heel specialistisch bezig zijn. Terwijl je, uh, terwijl je helemaal nog niet weet wat je wil gaan doen. Uh -huh. Dus je kan ze beter heel breed opleiden. Zodat ze ook in aanraking kunnen komen. Met natuurkunde, met scheikunde. Ook al ga je uh, uh, voor de rest dan... Uh, is filosofie et cetera doen. Ja. En het is ook voor de natuur. Je stelt het keuzemoment eigenlijk uit. Ja. Ja, ja. Is dat een goed idee Els van Roy? Uh, ik denk deels wel, maar nou ja, ook als onderzoeker denk ik dat er eerst meer onderzoek moet worden gedaan, dus dat we echt moeten kijken van is het natuurlijke selectie. Ja. Dus idealiter heb je gewoon een grote groep met leerlingen brugklas VWO. Allemaal even intelligent, ook dezelfde scorend op inzet, nieuwsgierigheid. Nou, succes om en die te vinden. verdeel je die over de profielen. Ja. En daarna laat je allemaal dezelfde alfa of gamma opleiding doen. En dan kijk je... Ja, hoe ze presteren. Hm. Nou ja, dat soort onderzoek om echt te achterhalen van... Dat bestaat is het... nog niet. Nee, is nee. het zelfselectie nou, In of... die zin bestaat het misschien omdat Jasper Bekkering... natuurlijk als leraar in de praktijk uh, staat. We, ja. we hebben een woordvoerder van het ministerie van het Onderwijs... Uh, uh, gevraagd ja, om de, naar plannen rondom die profielen. Ze laten weten dat er geen plannen zijn om die voorlopig af te schaffen. Er loopt wel een traject waarbij de hele onderwijsinhoud... van het primair en voortgezet onderwijs tegen het lid wordt gehouden. Dat dan weer wel. Maar mensen die nu luisteren en een twijfelend kind hebben... wat zou jullie advies zijn? Mijn advies uh, uh, als docent... Het zou zijn. Um, kies met name die uh, profielen waar je vakken in ziet die je leuk vindt. Want dat is toch over het algemeen datgene uh, wat je later gaat doen. Als je uh, iets doet wat je leuk vindt, dan ben je er ook goed in. Hopelijk. Ja, dan ga, ben je gemotiveerder. En motivatie heeft een hele grote invloed op uh, en, en wat je later kan en hoe, je, hoe goed je het eindelijk samen gaat doen. Ik vind het een mooi advies. Jasper Bekkering, docent aan Cartesius 2 ja. in Amsterdam. Dank. En promovenda en onderzoeker bij de faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit. Universiteit Groningen, Els de Roy. Ook bedankt. Ja, graag gedaan. Michael McDonald met uh, Sweet Freedom van uh, de film Running Scared. Hij staat trouwens 22 maart in Carré. Mocht u er nog naartoe willen, uh, pech. Het was binnen 10 minuten uitverkocht. We gaan naar nieuws via de NOS. Kinderen worden nog te vaak uitgesloten van activiteiten op school... als de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald. Minister Slob van Onderwijs vindt dat onacceptabel... en wil met de Organisatie voor Basis- en Middelbaar Onderwijs... afspraken maken om dat te voorkomen. En NOS-politiek verslaggever Jeroen van Dommelen... vroeg de minister naar voorbeelden. Ja, weer opnieuw komen er toch weer situaties naar voren... dat bijvoorbeeld een kind niet recent aan het kerstdiner mocht deelnemen... omdat de vrijwillige ouderbijdrage niet was betaald. Mee mag met een schoolreisje of aan een sportactiviteit deel mag nemen. Ik vind dat niet acceptabel, dat moet stoppen. En wie moet daar wat aan doen? De ouders moeten dan zeggen, nou, iedereen moet gewoon meebetalen of moet de school doen? Nou, de wet is duidelijk... Vrijwillige ouderbijdrage is vrijwillig. Uh, op het moment dat er niet betaald wordt, uh, moet er wel gesproken worden met ouders. Maar het mag niet zo wezen dat het ten koste van het kind gaat... dat buitengesloten wordt van activiteiten die gewoon bij de school horen. Dat snap ik wel, maar die school denkt, ja, uh, fijn, die ouders betalen niet... en die profiteren er wel van. Ga dan met elkaar in gesprek. Uh, uh, soms moeten mensen wel eens wat gecorrigeerd worden. Er zijn ook situaties dat mensen het echt niet kunnen betalen. Maar laat het niet ten koste gaan van het kind. Is de oplossing niet heel simpel... Uh, maak van die vrijwillige bijdrage verplichte bijdrage... dan heb je het probleem toch niet meer? Dan gaat er een nieuw probleem ontstaan. Dat onderkennen ook ouders en leerlingen en schoolbesturen. Want dan gaat misschien iedereen zich richten naar het maximum normbedrag. Maar als u een niet zo hoog bedrag in de wet opneemt, dan is dat toch geen probleem? Maar het is onmogelijk om in de wet daar een bedrag voor af te gaan spreken. Dan zouden de scholen toch moeten gaan vaststellen. En dan zul je heel snel gaan zien dat iedereen zich gaat richten op dat maximumbedrag. De schoolbesturen, maar ook de ouders en de leerlingen hebben mij gezegd... doe dat alsjeblieft niet... Uh, maar dwing de scholen wel om nu gewoon uitvoering te geven aan wat gewoon al in de wet staat. Een vrijwillige oude bijdrage is vrijwillig. Niet acceptabel als kinderen worden uitgesloten op het moment dat ouders om wat voor reden dan ook die oude bijdrage niet betaald hebben. De wereld van morgen. Hoe innovaties ons leven de komende jaren gaan veranderen. We hadden het in het vorige uur nog over de niet-ongevaarlijke fietsjungle... die een stad soms kan zijn. Ja, dat is de wereld van vandaag, maar die gaat veranderen. Vorige week was in Barcelona een groot congres... waar de zogenaamde Smart City een absolute hit was. Vandaag in onze innovatierubriek Joshua Serrao, Innovation Officer. Een mooie titel van de gemeente Amsterdam. Welkom hier, meneer Serrao. Dank wel, Art. Een Smart City. Wat is dat? Een Smart City. Ja, vele definities voor mogelijk. Uh, hoe wij hem zien vanuit Amsterdam... en waarmee we dus ook de Innovation Capital Award uh, voor 2016 en 2017 hebben begonnen... van zo'n mooie stad als Barcelona, Parijs of Londen... is dat we feitelijk hebben gezegd met elkaar... Uh, leren door te doen. En ook uh, te bouwen aan een slimme stad door middel van data en technologie in te zetten uh, om de stad schoner, heler, veiliger, bereikbaarder, duurzamer te maken. Ja. En voor wat voor problemen zijn slimmigheden, smart, oplossingen? En, uh, ja, waar kan je dat allemaal voor toepassen in de stad? Nou, op een aantal onderdelen. Ik denk dat je uh, ze kunt vinden in, uh, in mobiliteit, hè, de bereikbaarheid van een stad. Ik bedoel, uh, we weten allemaal dat Amsterdam uh, vrij druk is uh, op dit moment. Uh, de stad uh, kan niet verder uh, groeien, uh, maar wordt wel, uh, is wel Populair, dus veel meer toeristen en bezoekers. Maar met de planning van de Noord-Zuidlijn die nogal uitliep, is Amsterdam toch een smart city? Ja, Amsterdam is zeker een smart city, juist omdat we uh, leren door te doen wat ik zei: we experimenteren in echte openbare ruimte met uh, Private en publieke partijen, om zodoende de Maar veiligheid... dat is concreet, begrijp Heel je concreet, als je bijvoorbeeld kijkt naar het gebied in Amsterdam-Zuid-Oosten... rondom de Amsterdam Arena, de Ziggo Dome en de Avas Live. Daar hebben we afgelopen ruim anderhalf jaar tijdens het festivalseizoen... begonnen met Armin van Buren tot aan het concert van de Rolling Stones. Hebben wij data in de vorm van een portaal gezet... waarbij dus bezoekers zich konden aanmelden. Zeiden van, joh, ik kom uit Purmerend en ik ga naar een concert van Armin... Uh, via dat portaal kunnen wij hen een, een persoonlijk reisadvies geven. Uh -huh. Dat is ook een dynamisch reisadvies. Dus dat advies dat wordt dan ook aangepast op het moment dat, uh, of het weer verandert, of de NS zegt van joh, uh, we zitten vol, uh, of de bereikbaarheid via de snelwegen uh, uh, gaat, uh, gaat omlaag. Uh, dan past dat advies zich aan. En op basis van zo'n portaal kunnen we die mensen dus ook sturen. Dus als je het permanent komt aanrijden... en dan kunnen wij via die portaal dus ook een, een parkeerplaats voor je reserveren. Uh, maar dan gaan we je niet voor niets omleiden... aan de achterkant van de Amsterdam Arena. Nee. Zodat je daar onnodig weer in het verkeer zit. En dan reserveren we een plekje aan de noordzijde. Ja. En dan nou, gebeurt er veel in Amsterdam. Er wordt veel gebouwd uh, bij de Zuidas. Er worden heel veel woningen bijgebouwd. Speelt dit dan ook een rol? Kunnen jullie dat ook aanpakken? Um, zeker. Alle uh, ontwikkelingen, alle lessons learned. Het is dus de faal... De, de, de die we vaak maken, maar ook de successen die we boeken... die nemen we dus ook gewoon mee in de, in de plannen voor gebiedsontwikkeling. Dus we werken nauw samen vanuit het innovatieteam... Eh, onder leiding van Ger Baron, onze chief technology officer... voor de gemeente Amsterdam. Dan nemen we ook die, die lessons learned nemen we mee dus naar de gebiedsontwikkelaars. En zeggen Waarom is het altijd zo in het Engels, dat innovatief trouwens? Ja, dat is hip, dat is mooi. Dat is ook inspiratie die we natuurlijk... Uh, het is hip en mooi, okay. ja. Ja, ja. Die we ook opdoen. Uh, ik, even, ik dacht u misschien zou zeggen trendy. Dat is dan ja. ook weer Engels natuurlijk. Dat is, uh, <laughs> dat is zeker waar. Maar hebben jullie eigenlijk nog iets geleerd in Barcelona? Uh, goede vraag. Ik denk dat we vooral hebben uh, geleerd dat wij met partijen bijvoorbeeld... Uh, uh, zoals Mastercard ook heel erg kunnen gaan kijken van... Hey, hoe zit het uitgavenpatroon van de gemiddelde bezoeker eruit? Uh, van een festival of van de Van stad. een festival bijvoorbeeld, van een toerist in de stad. Uh, waar begint zo'n klantreis uh, waarbij we kunnen zeggen van... huis naar thuis willen we feitelijk uh, die bezoeker... Uh, zo goed mogelijke informatie meegeven... zodat die zo min mogelijk overlast is voor, uh, voor, de, voor de bewoner, voor de ondernemer in de stad. Um, dat zijn toch wel initiatieven waarbij we op zo'n beurs dan uh, ja, andere partijen tegenkomen die ons weer inspireren. Um, ja, en wat ik zei, we hebben dus die award gewonnen omdat wij, uh, in tegenstelling tot andere steden, heel erg vanuit de bottom-up, dus uh, vanuit die, om het Engels naar Nederlands te vanuit die gebruiker, die behoefte van die bewoner, die, die bezoeker, die ondernemer, denken: van, goh, hoe kan ik die leefkwaliteit, die leefbaarheid van. Van, van die persoon uh, verbeteren. Ja, maar dan is er bijvoorbeeld een thema in, in, in Amsterdam over toeristen. Er is overlast in de binnenstad, omdat er te veel toeristen zouden zijn... en, en bewoners zeggen, nou daar hebben we last van. Ja. Is daar een slimme oplossing voor te verzinnen? Zeker, we hebben experimenten gedraaid op uh, een aantal van de grote pleinen... in de Amsterdamse binnenstad, waarbij we aan de hand van geluidssensoren... die we hebben gepositioneerd op zo'n plein, gekoppeld hebben aan een, uh, aan een app... En die app, daar kunnen zowel de handhavers en als, de, als de bewoners en de ondernemers kunnen daarin. Eh, op het moment dat bijvoorbeeld die geluidsensor een meting doet... van boven de x-aantal decibel wat toegestaan is op dat moment... gaat er gelijk een signaal naar die handhavers. Die handkaver, die zit in de buurt, die kan direct actie ondernemen... desnoods handhaven... Um, en aan de andere kant kan dus ook de bewoner ondernemer zien van... Hey joh, die melding is op die locatie al gemaakt. Hè? Ik hoef die melding niet nog een keer, ja. hè? Ik hoef niet nog een keer te maken via, via Amsterdam.nl... of via 1420, via het contactcenter. Dus dat bespaart iedereen tijd en energie en zou het sneller moeten oplossen. Nou, Zeker. Is, dit, dit was in Barcelona. is Zo'n groot innovatief programma altijd in Texas, zo'n festival. Weet het, South by Southwest. South South South South ja, ja. Dan komt de hele wereld samen. Gaan jullie er ook weer een prijs winnen? Uh, ik weet niet of daar prijzen worden uitgedeeld, um, maar het is wel echt het grootste crossover festival... Uh, op het gebied van creatieve industrie. Um, dit is ook het tweede jaar dat we uh, samen met uh, New Dutch Wave een Holland House uh, hebben opgezet. Uh, uh, samen met de gemeente uh, Rotterdam-Den Haag vertegenwoordigen wij ook de. Als ik het zo mag noemen, de Nederlandse BV aan innovatie. Um, we dus hebben het daar... nog gehad eerder over Eindhoven als de slimste regio van, uh, van de wereld. Jullie die horen daar niet bij dan? Uh, ik, uh, ze zijn niet aanwezig volgens mij. bij Maar jullie zijn niet Best? uitgenodigd? Geen idee. Nou ja. Geen uh, idee. Ik wil nog heel even terugkomen waar we het aan het begin van het vorige uur over hadden. Over ja. die fietsjungle in, in Amsterdam. Er, ja. zijn, er zijn veel regels. Uh, maar er zijn nog veel meer overtredingen van de regels. Dus dat is ja. ook niet echt smart. Zijn dat dingen waar jullie dan ook weer waar jullie over nadenken? We hebben in een mooi programma wat ook is opgesteld vanuit innovatie... dat heet Startup in Residence... hebben we ook een uitvraag gedaan naar start-up bedrijven... die datatechnologie kunnen gebruiken om dit soort uitdagingen tegen te gaan. Een van de uitvragen was van... Joh, die fietsers die, die zetten natuurlijk hun fiets zo dicht mogelijk neer... bij het café of het kroegje of de bielse waar je heen gaat op het plein... Uh, hoe kunnen we die mensen een, een, een nou, sorry voor het Engels maar de incentive meegeven hè, waarbij je die fiets dus aan de andere kant in een fietsvak daar waar die hoort uh, neer te zetten en uh, nou dat is gelukt in de vorm van uh, uh, met, met een spel ik blijf sorry toch voor Engels praten maar gamification het is een beetje alle Pokémon Go uh, dat je de mensen uh, met zo'n game dus uh, stuurt naar een plek waar de fiets hoort. Op het moment dat ze daar komen, dan kunnen ze dus bepaalde punten behalen. En als ze dan de route weer teruglopen... dan kun je natuurlijk monitoren aan de snelheid waarmee je je verplaatst. Ja. En dan kun je met die punten bijvoorbeeld korting krijgen op een smoothie bij... Uh... Een lokale ondernemer. smoothie, dat is weer weer Engels. Sluit het weer <laughs> mooi af. Ik, uh, het is een blik in de wereld van morgen waar ik uh, nog uh, ja, soms mijn hersens een beetje omheen moet vouwen. Maar dank uh, voor ja, die uitleg over hoe het er ooit aan toe zal gaan in Amsterdam. Joshua Serau, Innovation Officer van de City Amsterdam, voor uw uitleg over de Smart City. Tot de dienst. Over precies twee weken dan mogen we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het 1 uh, vandaag opiniepanel heeft onderzoek gedaan onder de mensen op wie wij kunnen stemmen, de raadsleden. En wat blijkt? Ze zijn bezorgd over de kwaliteit van de raadsleden. Straks legt Gijs Rademaker uit hoe dat precies zit. En Lambert de Bruin, trending vandaag, waar gaan we het over hebben? Over de keerzijde van Insta Room en uh, hoe klinkt Gabberhouse op een klassieke vleugel. Dat laat ik zo meteen horen. Ik ben zeer benieuwd. Nu tijd voor het Nationaal. NTO Radio 1. Europresident euro president Tusk vindt de wensen van de Britse premier May tijdens de Brexit-onderhandelingen niet realistisch genoeg. May houdt te veel vast aan de voordelen van het EU-lidmaatschap. Dus moet meer concessies doen, vindt hij. Tusk presenteerde vandaag zijn visie voor de volgende fase van de Brexit. Het is niet strafbaar om onder het autorijden bezig te zijn met je mobieltje... tenminste als die in een houder zit in het dashboard. Het heeft het gerechtshof in Leerwarden bepaald in een zaak rond een automobilist uit Sneek. De man hoeft een boete van 239 euro nu niet te betalen. Groep supporters van voetbalclub VVV wordt niet vervolgd... voor het discrimineren en beledigen van PSV-spelers. In oktober werden donkere spelers van PSV uitgescholden. Het Openbaar Ministerie zegt dat het strafbaar is wat er is geroepen... maar het kan niet bewijzen uh, wie dat deden, wie daar riepen. En voor twee oefenduels van Oranje eind deze maand... heeft bondscoach Koeman een aantal nieuwe namen opgenomen in de voorselectie. Het zijn onder andere Guus Til van AZ, Justin Kluivert van Ajax... en Steven Bergwijn van PSV, ook Wout Weghorst... Marco Bizot, Ruud Vormer en Hans Hatenboer... zijn opvallende namen in die groep van Koeman. Zo nu niet winnen weet ik het ook niet meer. Bij ons de Filis. Ze staan op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En we zien een probleem op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Daar staat een te hoge vrachtwagen voor de Wijkertunnel. Voor, en dat betekent via de rijden 2 kilometer vanaf Knopend Rotterpolderplein. Omrijden kan via de A22. Uit Eén Vandaag. Vandaag is het uh, precies twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen. En praten we over de mensen waar we op kunnen stemmen. De raadsleden. Gijs Rademaker van het uh, Eén Vandaag Opiniepanel is hier. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, jullie hebben onderzoek gedaan onder ruim 1300 raadsleden. Die zitten dus ook in het Een Vandaag Opiniepanel. Uh, niet helemaal. We hebben oh. dat gedaan in samenwerking met uh, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Dus dan krijgen ze het onderzoek van ons. Uh -huh. uh, maar ze zitten niet in het panel. Okay. Wat hebben jullie ze voorgelegd? Ja, we hebben ze eigenlijk gevraagd om naar zichzelf te kijken. Naar, naar zichzelf en naar hun eigen collega's in de raad. En dan met name op het terrein van kwaliteit en integriteit. En uh, nou, dat leverde interessante uitslagen op, Art, kan ik je zeggen. Eén op de vijf van die raadsleden die zeggen... ja, ik maak me zorgen als ik kijk naar de integriteit van collega's in, uh, in de raad. En dan hebben ze het bijvoorbeeld over uh, collega's... die wat al te hechte banden hebben met lokale uh, ondernemers. Of iemand die schrijft hier... raadsleden die betrokken zijn bij motorclubs een strafblad hebben en een twijfelachtige kennissenkring. Nou. Dat gaat over de integriteit. Ja, maar dat is één op de vijf raadsleden zegt dus, daar maak ik me zorgen om. Daar maak ik me zorgen om. Een, een nog groter gedeelte maakt zich zorgen over ja, de kwaliteit van hun eigen collega's. Vindt dus eigenlijk dat ze slecht functioneren. Velen die schrijven ons dat ze eigenlijk schrikken van het gebrek aan, uh, aan kennis en kunde. Uh, niet alleen op het gebied van dossiers. Er wordt heel vaak gezegd, ze hebben geen idee uh, als het gaat om dossierkennis. Ze hebben hun zaken niet voor elkaar, niet goed ingelezen. Ze hebben geen kennis van goede procedures. En schrijven uh, velen dus. Ja, als je de procedures niet weet... en je, je, en je kent de dossiers niet... Ja, dan neem je vaak ook besluiten op verkeerde gronden. Maar is dat misschien zo... omdat ze dan naar mensen van een andere partij kijken... en denken, nou, daar kan ik wel lekker iets lelijks over zeggen? Dat kan natuurlijk. Uh, maar ik zou ook zeggen... Uh, als er iemand goed de kwaliteit van raadsleden... kan in het algemeen kan beoordelen... zijn het die raadsleden zelf. Ik weet niet hoe vaak jij naar een raadsvergadering gaat. Niet regelmatig. Ik ook niet, nee. nee. En heel veel mensen niet. Uh, uh, raadsleden zien dat. En, en we zien... in de, uh, ik bedoel, raadsleden zien het veel beter mm -hmm. dan, dan, dan gewone burgers. En... We zien in de antwoorden ook eigenlijk dat partijpolitiek niet zozeer een rol speelt. Partijnamen worden nauwelijks genoemd. We, we hebben niet gevraagd naar partijen en we krijgen die antwoorden ook niet. Het zijn zorgen die raadsleden hebben... Uh, in het algemeen over de kwaliteit van hun collega's. Ja, dus ze maken zich zorgen om de integriteit... maar nog, nog iets meer over de kwaliteit ja. van hun collega's. Ja, 37 maakt zich zorgen over de kwaliteit. Ja, ja een derde zeg maar. Hemco Teulings, goedemiddag. Ja, hoe Als je dit hoort, die cijfers van uh, Gijs... Mm -hmm. we, we horen jou in de Radio 1 vandaag... Uh, en nou ja, we zien je eigenlijk elke vrijdag nu in een andere gemeente opduiken... Ja. In één vandaag. Uh, die raadsleden. Is dat nou terechte kritiek die ze op elkaar hebben? Ja, ja wat net zegt, het is altijd de ander die niet deugt. Maar uh, ja. Ja, bij sommige gemeenten... Kenbaar, Ook hier ja. op de redactie. Ja, precies, precies. Als je uh, kijkt naar sommige gemeenten... Nou, bijvoorbeeld afgelopen vrijdag waren we met Radio 1 Vandaag in Den Helder. Daar is het de afgelopen jaren uh, een bestuurlijke puinhoop geweest. Bij Vlagen was de stad onbestuurbaar. Het is nu al wat rustiger, maar uh, er waren een hoop problemen. En de wethouder zelf zei, uh, zei daar in de uitzending... ja, het is gewoon een probleem van ego's. Nou ja, dat, dat, dat, dat geeft wel aan dat... Uh, uh, dat, dat dat er van alles niet, uh, niet deugt. Maar het is ook niet zo gek. Het is heel erg moeilijk om aan goede raadsleden uh, te komen. De partijen, zelfs de gevestigde partijen... hebben een groot probleem met het recruteren van, uh, van goede mensen. Er zijn zelfs gemeentes die zelf uh, proberen... om hun burgers te interesseren voor het, uh, het raadslidmaatschap. Dus, dus niet de partijen, maar de gemeentes... die daar gewoon campagnes voor, uh, voor opzetten. Uh, dus uh, als de spoeling zo dun is... Uh, zal het je niet verbaasd dat het af en toe ook misgaat. Ja, ja wij herkennen dat heel erg, wat, wat Remco zegt. Art, uh, vier op de tien raadsleden raadsleden in dat onderzoek die geven ook aan... dat ze grote moeite hebben gehad met het vinden van, van kandidaten. Ja, en, en op de achtergrond speelt natuurlijk dan vervolgens mij... je hebt er maar een paar... Ja, ga je die nou helemaal wegproduceren, als in ja. helemaal doorchecken... kijken wat er, wat er allemaal niet goed is? Je hebt er al zo weinig. Ja, of proberen gemeentes er zelf ook iets aan te doen. Hè. Steeds meer gemeentes hebben een, ja, die stellen een soort handreiking integriteit op... met allerlei uh, regels waaraan een de raadslid zich zou moeten houden. Ook met hele concrete casussen erbij. Bijvoorbeeld uh, ben je voorzitter van een voetbalclub... Uh, kun je dat combineren met, uh, met het raadslidmaatschap? Nou ja, dat kan. Maar dan mag je bijvoorbeeld weer niet meestemmen... als het uitbreiden van een aantal speelvelden uh, aan de orde is dat staat er dan heel erg minutieus in, in beschreven. Dus gemeenten realiseren, wel, die realiseren zich wel dat dit een groot probleem is... en proberen er ook iets aan te doen. Ja, maar dat gaat dus ook over integriteit. Er zijn andere zorgen over kwaliteit. Ja. Maar ja, als er dus maar zo weinig mensen zijn die raadslid willen worden... Ja, dan is het ook wel heel moeilijk om te selecteren... om tot een excellente kandidatenlijst te komen natuurlijk. Ja, raadsleden in, in, in, in, vaak in kleine gemeenten zeggen ook... wij vinden zo'n zo uitgebreide check niet altijd, uh, niet altijd nodig. We kennen elkaar, we zijn jong opgegroeid. Ja, ik zeg het een sluit het ander niet uit. Maar goed, dat is het, uh, het argument... Maar we krijgen echt veel uh, meldingen die zeggen... weet je, er wordt bij ons in de gemeente gewoon niet op vaardigheden geselecteerd. Er wordt geselecteerd op vlotte babbel of op blauwe ogen. Verdere checks zijn er gewoon niet. Ja, dat is natuurlijk een, een slecht beeld, zorgelijk ja. beeld. Die, over die selectie, uh, la laten we even luisteren naar Mariska Sturkenboom. Ze is fractievoorzitter van de lokale partij Dorpsgoed uit Sint-Michiel-Sgestel. We zien haar vanavond trouwens ook op tv bij Eén Vandaag. Ze heeft het over die uh, selectie. De mensen die wij nu heel goed benaderd hebben voor een plek in de fractie, zijn wat wij nu weten, volledig clean. Het zijn heel bekend, het zijn mensen uit het dorp, mensen die een heel breed netwerk hebben, die wij van allerlei andere verenigingen... En hoe hadden. weten jullie dat precies? Uh, door de contacten, door het, het verhaal, door het, het samenwerken, het samen met elkaar omgaan. Een beetje ons kent ons. Ja, ons kent ons verhaal, heel duidelijk ja. Remco, is de, het ons kent ons verhaal wordt hier... Ja. Is, is dat iets ja. wat jij herkent? Ja, dat, dat, dat kan. En het, da, daarnaast zijn er natuurlijk nog andere partijen die een probleem hebben. Uh, we hebben gezien uh, partijen die geen partijkader hebben... zoals de PVV. Uh -huh. Die uh, Wilders konden er aan de gaan 60 gemeentes meedoen. Nou, het zijn uiteindelijk 30 geworden. vind ik op zich wel een prestatie als je geen partijkader hebt... waardoor je mensen ook niet kunt, uh, kunt schiften in de loop der tijd. Ja, Dat is natuurlijk ook uh, een, een recept voor problemen... als je dat niet, uh, niet goed kunt screenen. En een ander... Uh, een ander moment waarop er problemen kunnen optreden... is als er bijvoorbeeld een partij heel onstuimig groeit. De, de SP had er bijvoorbeeld last van een jaar of tien geleden... toen die partij echt in één keer heel groot werd... zag je ook in allerlei, uh, allerlei gemeenteraden problemen rondom uh, SP'ers optreden. En ja, die hebben dat heel langzaam wel weer uh, onder bedwang kunnen krijgen. Maar dat, dat kost gewoon tijd. Ja, maar het is dus echt gewoon een kwestie van aanbod, Gijs. Daar hebben we het over. Het is een kwestie van aanbod. Het is ook een kwestie van gewoon een hele goede screening. Uh, ook als je weinig kandidaten hebt, moet je die bijna screenen zou ik zeggen. En we hebben raadsleden gevraagd... Wat hebben, wat hebben ze in jouw partij nou de afgelopen maanden wel of niet gedaan? Nou, dat staat best wel, komt daar een zorgelijk beeld uit, hoor. Ik zie in driekwart van de gevallen is er een selectiegesprek gevoerd, zeggen mm -hmm. raadsleden. Ja, in slechts, zou ik bijna zeggen, driekwart van ze de doen ze in gevallen. die andere kwart, bedoel je? Nou, dan zeggen ze gewoon, wat fijn dat je, dat je erbij komt. You're in, je gaat nu op de lijst. Um, er bestaat, en Remco noemde hem net, veel gemeenten hebben zo'n handreiking. De Binnenlandse Zaken heeft ook een, handleiding, he, een, sorry, een handreiking, een ja. integriteitsvragenlijst. Maar die is maar door één op de vijf raadsleden, uh, of één op de vijf raadsleden geven aan... dat die bij hen uh, in de procedure is gebruikt. Een check op nevenfuncties of nevenwerkzaamheden. Uh, we hadden het net over die, uh, die voorzitter van de voetbalclub. Uh, die voorkomt natuurlijk dat je te maken krijgt met belangenverstrengeling... Slechts de helft van de raadsleden geeft in ons onderzoek aan dat die check gedaan is. Ja, en dan tenslotte, daar wordt ook veel over gepraat. De VOG, de verklaring omtrent gedrag. Mm -hmm. Slechts in één van de drie gevallen wordt die gevraagd, nog maar. Ja, dat is niet veel. Is er is nog echt nog een hele slag te maken op dit ja. gebied. Remco, jij, jij mm -hmm. zit er nu zeker in aanloop naar die gemeenteraadsverkiezingen flink bovenop, op die ja. raadsleden, is daar eigenlijk leuk werk? Het, het lijkt mij hartstikke leuk werk. Uh, het is wel heel tijdrovend. Wil je het goed doen? En die mensen hebben er ook allemaal nog een baan bij. Hè? Het, is, het is een part-time uh, functie. Dus ik heb ook al diepe bewondering voor de mensen... die dat echt uh, met hart en ziel en goed doen. Ja, dus wat dat betreft zouden ze misschien nou, wat meer respect verdienen... en daardoor zouden er misschien wel meer mensen zijn... die het zouden willen gaan doen? Ja, misschien wel. Misschien ja, wel. Ja. Er was nog iets opvallends bij de VVD trouwens, hè, Gijs, voor die uh, verkiezingscampagne. Ja, dat is zeker. Ik vertelde je net over die, die VOG, die Verklaring omtrent Gedrag... Uh, 1 op de 3, ongeveer 30% van de raadsleden zegt dat ze die gebruikt hebben. Of uh, dat ze die gevraagd hebben aan nieuwe kandidaat-raadsleden. Mm -hmm. Maar bij de VVD zie ik dat eigenlijk bijna alle raadsleden... in het onderzoek uh, aangeven dat ze die gebruikt hebben. Dus je ziet, uh, nou ja, laten we heel eerlijk zeggen... Uh, de partij is volgens mij door schade en schande wijs geworden... de mm -hmm. afgelopen jaren. We ze en, hebben geleerd. Ze hebben geleerd. Ze zijn op dit moment koploper als het gaat om die VOG. Ja. Okay. Mm -hmm. Ik wil jullie danken allebei. Gijs Rademaker van het Een vandaag Opiniepanel... en politiek commentator Remco Teulings. En we hadden dus over de screening... Van raadsleden bij de komende gemeenteraadsverkiezing... over twee weken vandaag. Vanavond meer, he, bij een vandaag, kwart over zes op NPO 1... want de Olympische Spelen zijn voorbij. Hoera. Terug op de oude nest. <laughs> We gaan naar nieuws via de NOS. De Europese Unie heeft Nederland op zijn vingers getikt... over het mogelijk maken van belastingontwijking. EU-commissaris Moscovici was de boodschapper. Twee dagen geleden nog sprak staats staatssecretaris Snel van Financiën in Brussel... met de commissaris over de kabinetsplannen... om belastingontwijking door multinationals aan, aan te pakken. NOS-correspondent Arjen Noorlander in Brussel, goedemiddag. Goedemiddag. Is er iets misgegaan in die communicatie? Nee, uh, dat is goed gegaan. Maar ik denk dat meneer Snel iets te snel positief was... over Aha. wat Brussel ervan vindt. Want uh, de heer Moscovici heeft uh, wel degelijk... ook in die persconferentie vandaag gezegd... Uh, dat er landen zijn, foute belastinglanden in Europa... die het langzaamaan wel wat beter doen. Zoals bijvoorbeeld Nederland. Uh, en hij verwees dan naar dat gesprek met de staatssecretaris Snel, Maar hij zegt er ook bij, het is nog lang niet genoeg. Eigenlijk zegt hij, Nederland is nog steeds een belastingparadijs. En daar zijn wij niet blij mee. Nee, wat verwijt hij ja, ons? als belastingparadijs precies dan? Ja, dat het allemaal veel te langzaam gaat. Hè. De stappen die Nederland nu bijvoorbeeld heeft gezegd... is dat ze over een aantal van die belastingafspraken... die in Nederland uh, zijn gemaakt... er zijn er 4400 gemaakt... om er toch een aantal van die enkele honderden... nog eens opnieuw tegen het licht te houden... of dat allemaal wel door de beugel kan. Nou, dat is een stap van Nederland om te onderzoeken... is Nederland inderdaad dat gat in het, in het hand van, uh, van Belasting Europa... maar het is één stap. Er zijn nog steeds veel meer mogelijkheden... via Nederlands belasting betalen te ontwijken. En wij zijn gewoon nog steeds in Nederland heel erg traag daarmee... met het, uh, met het vullen van die gaten, van die belastingloopholes. Uh, en, en ja, daarvan heeft Moscovici toch vandaag gedacht... Ja, ik heb dan wel met de meneer snel gesproken... maar ik ga toch nog een keer zeggen, het is onvoldoende nee, nog maar. steeds. Het is niet snel genoeg. Dus dat is, eigenlijk het is niet wat, snel genoeg. Nee, dat is wat hij verwacht van Nederland. Er moet sneller uh, iets gedaan worden en, en meer nog aan gedaan worden. Ja, ja, de strijd tegen de belastingontwijking is in Europa echt hot politiek. De Europese Commissie heeft daar echt een enorme prioriteit van gemaakt. De ene boete na de andere wordt uitgedeeld aan bedrijven die belasting ontlopen. Tegen uh, Facebook, tegen Google, tegen Amazon, tegen Starbucks. De ene boete na de andere wordt uitgedeeld. Landen worden aangesproken om dat nu eindelijk eens een keer echt aan te pakken. En dus worden de duimschroeven steeds verder aangedraaid. Geldt trouwens niet alleen voor Nederland wat hij in Nederland, maar ook België, Cyprus, Luxemburg, Malta, Ierland en Hongarije. Van al die landen verwacht hij dat die nu zo snel mogelijk uh, die belastingontwijking aanpakken. Nederland belooft in Brussel dat ze dat willen. Staatssecretaris Nel zegt ook, ik snap dat wij een slechte reputatie hebben in Brussel en ik wil er wat aan doen. Nou, de komende periode is kijken of Nederland dat ook echt gaat doen. Ja, en Noorlanden vanuit Brussel, dankjewel. We gaan door met Mathieu Segers, Europa-deskundige... van de Maastricht University. Goedemiddag. Hallo, hoi. Als je dit verhaal van Arjen Noorlander hoort... over Nederlands belastingparadijs... en EU-commissaris Moscovici die zegt... Ja, dat er toch echt wel meer aan moet gebeuren... Ja, dat is... Wat hoor jij dan? ja dan, dan hoor ik een verhaal dat klopt. Hè. Nederland uh, doet het wat dit betreft helemaal niet goed. Die uh, belastingmoraal uh, vanuit dit perspectief... is ongelooflijk belangrijk voor de geloofwaardigheid van de Europese Unie... maar ook voor het functioneren en de legitimiteit van de interne markt. Nederland vindt dat heel belangrijk. Nederland uh, leest andere landen graag de les... als het over allerlei andere dingen gaat. Begrotingsdiscipline en zo. Maar staat er uh, wat dit betreft helemaal niet goed op in Brussel. Uh, en het is wel goed nieuws uh, dat de staatssecretaris er werk van maakt uh, om daar verandering in te brengen. Want dat zal ook de Nederlandse positie ten goede komen. Ja, de Nederlandse positie in Europa. Ja, absoluut. Ja. Ja. Laat het over ander groot nieuws uit Europa hebben vandaag. Want Nederland ja, leidt het debat over de toekomst van de euro... Ja, um, afgelopen vrijdag heeft premier Rutte een grote speech gehouden over de Europese integratie en hoe het verder moet. En in historisch perspectief was dat inderdaad een grote speech voor een Nederlandse premier. Want het is niet zo dat wij een, een track record hebben als het gaat om visionaire speeches over de toekomst van de Europese integratie. Dus in dat perspectief was het echt inderdaad wel uh, noemenswaardig. En ook al opmerkelijk, want hij deed twee dingen die eigenlijk belangrijk zijn. Hij hield een heel volledig verhaal over Europa, dus mm -hmm. hij richtte zich niet op bepaalde details die dan meteen een bepaalde sfeer zetten in zo'n speech. Nee, hij probeerde heel uh, volledig te zijn en aan te geven welke dingen er goed gaan, welke dingen er niet goed gaan, hoe belangrijk het is om bepaalde waarden toch ook in de praktijk uh, toe te passen. Uh, en hij deed nog iets, hij was op een aantal punten heel concreet en een van de meest concrete dingen was dat hij zei ik ben eigenlijk een voorstander van een Europees monetair fonds. Yeah. En dat Europees Monetair Fonds... dat is eigenlijk een, een stap ter verdere versterking van uh, de eurozone. Dat ligt al een tijdje op de onderhandelingstafels... van diplomaten in Brussel. Maar er is nog geen regeringsleider geweest eigenlijk... die dat idee verder heeft ingevuld dan het alleen maar te noemen. En nu en, zegt Rutte, die ooit nog zei... Ja, geen cent meer naar de Grieken in de verkiezingscampagne... zegt nu dat moet er komen. En Europees die zegt Monetaire dat moet er fonds. komen. Maar wel, hij stelt daar wel de condities bij vanuit Nederlands perspectief. Dus hij zegt ik zie graag een intergovernementeel fonds. Dat betekent dat hij de verantwoordelijkheid voor dat fonds niet wil neerleggen... bijvoorbeeld bij de Europese Commissie... of de Europese Commissie in combinatie met het Europees Parlement... maar dat hij wil dat de lidstaten zelf uiteindelijk het laatste woord hebben... over het aanwenden van dat fonds... en dat er ook strenge condities gesteld worden aan dat fonds. Maar wat hij op deze manier gedaan heeft, en dat is best knap... en timing is wat dat betreft echt perfect geweest... is dat hij eigenlijk gedemarreerd is uit het peloton van de regeringsleiders... op het allerbelangrijkste dossier voor de komende maanden... namelijk de toekomst van de eurozone. En, hij is nu en waarom is dat slim? Omdat hij... Nu uh, ja, de toon zet hè, de, dit Nederlandse voorstel wat hij vrijdag heeft gepresenteerd, heeft nu deze week een follow-up gekregen. Gisteren en vandaag met een initiatief van Nederland met uh, acht andere landen, uh, onder andere Ierland, Finland, uh, de Baltische staten, een paar Scandinavische landen, waarin mm -hmm. dat nog iets verder wordt uitgewerkt. En, en dat, dat is, is nu ja, dat is een soort tegengaspunt. Wordt er gegeven aan het komende Duits-Franse ja, de Duits-Franse plannen om de eurolanden wat meer aan elkaar te smeden? Ja, en... nou, niet echt tegengas. Ik zou zeggen, het is een. Het is een kritisch constructieve bijdragen die ervoor zorgt... dat degene die tot nu toe de toon zetten in dit debat... namelijk Macron, ja. die heel erg zat op fonds en met name het vullen van dat fonds met geld... Mm -hmm. nu een soort kritische aanvulling krijgt vanuit Nederland... waar de Duitsers waarschijnlijk heel erg blij mee zijn, Merkel voorop... Uh, waar eigenlijk staat, ja, fonds oké... Okay, maar dan wel deze en deze en deze randvoorwaarden. En omdat Rutte daar nu een stap concreter is geworden... dan tot nu toe uh, iemand is geweest... bepaalt hij nu eigenlijk voor een groot gedeelte die agenda de komende weken. En dat is gewoon een goede zet. En is dat ook echt zo, of overschatten wij onszelf nu? Is het ook echt zo dat als Rutte iets zegt, de rest van Europa denkt... nou en hiermee zet hij de start van een debat neer. Uh, nee, dat, kijk, het is niet, dat is absoluut niet het geval. Uh, uh, het is niet zo dat Nederland bepaalt wat er gebeurt. Het is wel zo dat niemand weet hoe het nu verder moet. En dat is heel vaak zo in de Europese integratie. Dat maakt die Europese politiek ook zo fascinerend. Er is geen voorbeeld, dus er, iedere dag moet dat opnieuw uitgevonden worden. Uh -huh. Dus iedereen met een goed idee heeft in principe de aandacht. En zeker als een regeringsleider van een land als Nederland... wat niet een groot land is, maar wel een belangrijk land... komt met een idee en hij zit al een aantal jaren als regeringsleider... ja, dan is daar aandacht aandacht voor. En hij heeft ook duidelijk de aandacht gekregen, ook omdat hij nu, en dat is heel goed voorbereid denk ik door de Nederlandse diplomatie, een follow-up uh, laat komen met die brief van die, van die andere landen, die coalitie, die nu eigenlijk zegt, nou wij zien die uitwerking graag in intergovernementele richting. En dat is wel van betekenis. Het is niet zo dat hiermee nu de blauwdruk voor het Europees Monetair Fonds op tafel ligt. Het is wel zo dat dit de eerste piquetpaal is voor de onderhandelingen. Ja. Is het uh, voorstelbaar dat, we door, dat Nederland door... Hè, want lang bleef de Nederlandse regering op de vlakte... als het over Europa ging. Uh, nu wordt er dus stelling genomen door Rutte in zijn speech... en nu dus in die follow-up, zoals je het al noemt... Uh, met, met zeven andere landen nou ja, om ja, ik maar zeggen, de verregaande integratie... van de Eurolanden tegen te gaan. Is het voorstelbaar dat door nu zo'n positie in te nemen... ons eigenlijk in de voet schieten? Moeten wij als klein land niet gewoon met Frankrijk en Duitsland meedoen? Nou, het is, het, het, het, dat voorstel met die zeven andere landen... is niet om de integratie tegen te gaan te gaan. Het uh, is een kritisch constructief voorstel, zoals ik net zei. Dat betekent, hij wil die integratie in een bepaalde vorm geval, het, het is een ander geluid dan wat Macron laat horen. Het, nou, ook dat is niet helemaal het geval. Kijk, wij zijn in de Nederlandse berichtgeving heel vaak geneigd... om te zeggen, de Fransen en de Duitsers die willen alleen maar door. Ja. En vooral de Fransen willen dat, en die willen dat in federalistische richting. Maar dat is een totale misvatting. Ik, ik kan hier wel nog wel een keertje, heb ik wel eens eerder gedaan... de Franse president Mitterrand uh, citeren. Die zei over de commissie en het parlement... de Europese Commissie en het Europees Parlement de Europese Commissie is nul, het Europees Parlement is nul... en nul plus nul is nul. He, daarmee wilde hij zeggen... Frankrijk vindt het belang van de nationale regeringen het, ja, het aller doorslaggevendste belang in die Europese integratie. Dus de lidstaten moeten bepalen wat er gebeurt. Nou, daar vindt Macron Rutte voor een heel groot gedeelte. Want Macron zit ook op die klassieke Franse lijn. En die wil eigenlijk ook een intergouvernementele invulling van dat EMF, bijvoorbeeld het Europees Monetair Fonds. Ja. Dus dat licht tussen uh, Nederland en Frankrijk is hier misschien niet zo heel groot. Wij gaan wel... overdrijven dat een beetje. Wij overdrijven dat. En dat, dat zorgt voor een vertroebeld beeld van wat er daadwerkelijk aan de hand is. Kijk, ja. waar de discussie wel over zal gaan, en dat is wat de Duitsers altijd conditionaliteit tijd noemen als je een fonds hebt onder welke condities ga je daar dan uit betalen en daar zijn de verschillen wel heel groot... tussen een land als Frankrijk en Nederland. En daarom is het vanuit Nederlands perspectief best wel slim... dat Rutte nu deze timing heeft gekozen... om de condities vanuit Nederlands perspectief uh, op tafel te leggen. Want er was nog niks. Dus dat is nu uitgangspunt voor het gesprek. Ik heb jou bij Radio 1 vandaag vaak horen zeggen... dat Nederland geen positie innam in dit debat... en dat je vond dat ze dat moesten doen. Dus ik, ik proef je toch ook iets van een beetje triomf in je stemmetje? Nou, ik ben hier opgetogen over... Uh, ook in historisch perspectief, zoals ik net al zei. Want Nederland heeft potentieel een positie... waarin het best wel wat kan betekenen... en ook de eigen belangen tegelijkertijd kan dienen. Uh, en die positie is nu beter benut dan een lange tijd gebeurde. Dus ik, ik ben daar inderdaad niet negatief over, absoluut ja. niet. Goed om te horen. Dankjewel, Mathieu Zegers. Europa-deskundige van de Maastricht University... over ja, onze positie in de eurozone. De stappen die Rutte opeens aan het zetten is. Trending Vandaag. Trending Vandaag met Lambert de Bruin. Je had ja. een uur geleden een bijzonder onsmakelijk onderwerp... en je hebt beloofd dat nu niet meer... dit zijn allemaal smakelijke onderwerpen. Uh, uh, ja, we beginnen met uh, de dag van de erectie. Precies. Want dat is vandaag. Nee, ik mooi. weet niet of je het al gemerkt had. Ik, maar, ik, vanochtend, maar... Uh, maar ja, nee. <laughs> volgens uh, Twitter is het de dag van de erectie. Het komt overal voorbij, maar waar het nou precies vandaan komt... of wie het heeft bedacht, dat kon ik niet echt hard maken. Ook de belangrijke, <laughs> <Ja>. <laughs> ook de belangrijke vraag waarom het maar één dag is... wordt niet beantwoord, even als het ongelukkige samenvatting van deze dag met de week zonder vlees. Maar dat goed, wordt... ik wil de lulligste niet zijn... Ja, dus we ja, doen ja, mee ja. met uh, hashtag dag van de erectie... met drie harde feiten over erecties die je vast nog niet wist... 1. Ongeboren baby's kunnen al een erectie hebben. Op echo zijn bij foetussen van 16 weken al erecties waargenomen. 2. Ook na je dood kun je een erectie hebben. Als een man in rechtopstaande positie sterft, dan stroomt al het bloed naar zijn been. En een deel daarvan komt dan in de penis terecht. En daardoor kunnen mannen die bijvoorbeeld zijn geëxecuteerd door ophanging, na hun dood alsnog een erectie krijgen. Ik ja, ben zeer benieuwd naar punt 3. Punt 3 is: eten kan erecties bevorderen. Vergeet Viagra, je moet de mediterrane. Keuken eten, dat zou helpen bij het bevorderen van erecties... blijkt uit onderzoek. En uh, alleen de geur al van donuts vermengd met drop... verhoogt de bloedtoevoer naar de penis met 32 procent. Okay, Extra en moeten we dus tip. ook nooit meer uitdelen op de redactie? Nee, als je uh, geen gekke toestanden wil... kun je beter op iets anders tracteren. Overigens had South Park ooit wel al een aflevering... die Erection Day heette. En hier zijn de jongens op zoek naar een erectiemiddel... voor uh, Stan en Kyle's vader... Can I help you find something? Yeah, do you have any erections? Any what? I need to get an erection for my dad. Very funny, boys. Go on, beat it. Why is that funny? Dude, my mom and dad keep fighting all the time, and I heard them say it's because my dad doesn't have an erection. so I want to get him one. Damn it, what the hell is wrong with everybody? That's the fifth story we've been kicked out of. Why is it so hard to get an erection? I just want an erection so I can give it to my mom. What? <laughs> Okay. Southpark is altijd goed. Southpark is altijd goed. Heb ik toch weer wat goed gemaakt? Ja, ja. Nou, dan ga ik nu maar snel over naar een ander onderwerp. Uh, muziek uit de jaren 90. Ben je liefhebber van uh, bijvoorbeeld Gabberhouse? Nee. Nee. helemaal nee, niet. Hardcore-stijl. Nee, ik nou. zat meer aan de Grunge en zo. Ah, oké. Okay. Nou, dat, dat is inderdaad ook uh, heel populair nog steeds. Muziekzender Q Music is de hele week zelfs met de top 500 uit de 90s bezig. Ja. Maar ook online wordt er een uh, fragment veel gedeeld dat met een muziekstijl uit deze jaren 90 te maken heeft, namelijk de Happy Hardcore Gabberhouse. Twee jonge Klassiek geschoolde pianisten spelen namelijk vier grote happy hardcore hits op een vleugel. En dat klinkt uh, helemaal niet verkeerd. Luister maar. Ja, je kent ze allemaal. Ja, Dit is Children of the Night van Nakatomi. Even en even Paul Elstad zat er natuurlijk man. bij. Ja, de Party Animals waren dat. En Can't Stop Raving zat er ook nog tussen. Ja, het is toch een beetje alsof Hans Lieberg aan de ecstasy <laughs> heeft gezeten. Maar het is toch leuk, het wordt heel veel gedeeld. Jisk Liefting heet hij, hij noemt zichzelf hardstyle pianist. En geeft hmm. regelmatig optredens met dus bijzondere pianoversies van hardstyle muziek. Oké, okay, die heb ik weer geleerd. Jisk ja. Liefting, hardstyle pianist. Ja. In te, in te huren voor al je feesten. Partijen. Ik wel, ja. En dan uh, ja, Insta room, Jij hebt heel veel Instagram followers... volgens mij, hè? Ik heb ze niet helemaal geteld. Nou, maar... ja. Volgens mij heb je er aardig wat. Maar uh, het is niet alles, hoor, het leven op uh, Instagram... Uh, en heel veel volgers hebben. Dat bewijst de 26-jarige Amerikaanse Lisette Calvero. Ja. Op haar 23ste verhuisde ze van Miami naar New York. En ze leefde daarna eigenlijk, als zeggen de sex and the city dream. Mm -hmm. En dat leventje, dat deelde ze een hartelust op Instagram. Dat leverde daar in rap tempo heel veel volgers op. En dat bracht hem een bepaalde druk met zich mee, Ach, vertelt jee. ze nu ja. in de New York Post. Ze ging puur voor de foto's, eten op de hipste en vaak op duurste plekken van de stad, kocht nieuwe outfits om er perfect uit te zien. En ja, het bedrijf waar ze stage liep betaalde alleen maar de reiskostenvergoeding. Dus oh. moest ze alles betalen van haar spaargeld en dat ging er rap doorheen. Ze is nu terug in Miami, heeft inmiddels een fulltime baan als publiciste, maar nog steeds heeft ze door haar Instagram-leventje een schuld van 10.000 dollar. Yeah. En nu waarschuwt ze jonge meisjes om dat vooral niet na te doen. Nou, wat goed, heeft ze niet. Daar heb wel iets van geleerd. Ja, inderdaad. Okay. Ja, dan nog een hartverscheurend verhaal van een Vlaardingse woningstichting. Samenwerking heet dat. Ja, samenwerking willen ze misschien wel, maar meewerking is een ander verhaal. Want het AD bericht over een 86-jarige huurster... die een lekkage in appartement wilde melden... maar dat mocht ze alleen online doen. Nou, ze heeft geen computer. Haar 100-jarige buurman heeft ook geen computer. Haar zoon stuurde een boos Facebook-berichtje. En de woningstichting reageert... ja, in plaats van een Facebook-bericht... had hij ook een reparatieverzoek voor zijn moeder kunnen indienen. Ja... Ja. ja, Maar jij vindt dat heel oneerlijk. Als dit uh, Avrotros radar was geweest, had ik een koude douche gegeven. Oké. Okay. Nou, dan doen we dat bij deze gewoon. Ik okay. wil je danken, Lammert. Zo dadelijk uh, horen we Lara Rensen op deze zender... met het programma Nieuws Co. Ik wens u nog een hele mooie middag. Thuis bij Avrotros...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 Rozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Nu met 10% korting. Bij een pak draag je geen zeiljak. Sleutels zitten niet in je broekzak. En je ondershirt draag je niet zichtbaar. No-Shirt. Premium Invisible Underwear. Check No-Shirt.nl Zonnebloem, met joken. Ja, dag. Wij willen dit jaar met de zaak eens iets goeds doen. Iets voor een ander. Kan dat? Jazeker. Wij noemen dat het andere bedrijfsuitje. Samen met collega's en mensen met een lichamelijke beperking op pad... Naar museum, pretpark, dierentuin of bioscoop? Er kan zoveel meer dan je denkt. Nou, dan zijn we eruit. Ook in Voor een ander bedrijfsuitje. Kijk voor de mogelijkheden op zonnebloem.nl slash zakelijk.